De recherche ontdekte de drugs bij het doorzoeken van een container die uit de haven van Antwerpen kwam. De partij cocaïne, die volgens de politie een straatwaarde heeft van ruim 7 miljoen euro, is vernietigd. In de zaak is nog niemand gearresteerd. In een kerk in het noorden van Nigeria zijn zes mensen doodgeschoten. Tien kerkgangers raakten gewond, zei de predikant tegen het persbureau Reuters. Onbekende schutters openden het vuur door de ramen van de kerk in de noordelijke deelstaat Gombe.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 Lekker, het is uh, bijna voorbij hoor, de kerstvakantie. Het nieuwe jaar begint nu pas echt. Namelijk met weer een nieuwe aflevering uh, van Nachtzuster. Voor mij tenminste. Welkom in deze eerste Nachtzuster van het nieuwe jaar. En de aller, aller, aller beste wensen hebben we dat ook vast uit de weg. En dan nu ruimte voor vragen en antwoorden. Nou, het is heel simpel, net als altijd. 0800-1121 nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl of uh, ja, even twitteren naar apenstaatje-nachtzuster. Of uh, wat ook kan, is eens een bezoekje brengen aan de chat. Die is te vinden op www.nachtzuster.net en dan links even de chat aanklikken. En dan daarmee praten over het programma. Maar het mooiste is altijd als je je vraag gewoon meteen nu doorgeeft... via 0800-1121. Mm -hmm.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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen. Al al ik de morgen. Nachtzuster. <tied> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzuster, iets Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, val ik de morgen. Nacht, Doe iets aan de pijn. Moet ik zonder jou beginnen? Nacht, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, waar wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van de pijn. Oh, Nachtzuster, oh, oh, Nachtzuster, oh, ah. Nachtzuster, auw. Nachtzister, auw. Oh, iets van de pijn, pijn, pijn, pijn. pijn. Nacht, Nachtzister, oh, Doe maar een, een nachtzuster toepasselijk plaatje voor dit programma. 0800 1121. dat is het nummer van de wachtkamer... en dat is het nummer dat u kunt kiezen als u een vraag wilt stellen. Ik ga opeens u zeggen. Dat voelt wel helemaal als max natuurlijk... maar dan merk ik in de gesprekken toch altijd... dat ik de meeste mensen als een je beschouw. Dus je kunt bellen naar 0800 1121 als je een vraag wilt stellen. Jan, goedenacht. Goeienacht, Astrid. Zie je, jij bent een je. Zeg je? Jij bent een je. Ik ben een je, ja. Ja, hoeveel jaar ben je? Bijna vijftig, maar toch steeds een je. Ja, toch nog een je, hè? Ja, ja, ja zeker. Gek is ja, dat zeker. toch. Ja. Nou, ik ben jong van hart. Precies, maar dat zijn we natuurlijk ja. allemaal. Ja. Wat kan ik voor je doen? Um, nou, een vraagje. Ja. Heb je een douchegordijn of een douchedeur? Ik persoonlijk... Ja, nou goed, je hebt ongetwijfeld wel te maken gehad met een douchegordijn. Ja, ik heb een douchegordijn. Een douchegordijn. Ja. Waarom, waarom gebeurt het dat een douchegordijn altijd naar je toe trekt als je staat te douchen? Oh ja. Het plakt altijd aan je benen of aan je rug. Het komt altijd de douche ingewaaid. Terwijl dat ik geleerd heb vroeger op school, als je warme lucht, het zet uit. Dus als je aan het douchen bent, dus je warm, dan genereer je warme lucht. Waarom gaat dat dan niet bol staan? Maar het trekt altijd naar je toe. Dat is raar, hè? Ja, ik heb het wel opgelost, maar het trekt <laughs> altijd naar je toe. Nou, hoe heb jij het opgelost dan? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ben naar een gordijnenwinkel <laughs> geweest. Ja. En daar heb ik twee gordijnstangen gekocht. Die je gebruikt om een groot gordijn dicht te trekken. Want mensen vroeger hadden wel eens ooit last van vette vingers. En dan kochten ze een gordijnstang. Oh ja. En die heb, ik, die heb ik twee, heb ik die aan de douchehaken gepakt. Dus die hangen al recht naar beneden. En er zitten een soort van gewichtjes onderin. Nou die maken dat de douchegordijn lekker strak naar beneden blijft hangen. Kijk, maar daar hou ik van. Mensen ja, die, ja, mensen die een bepaalde irritatie hebben en die dat omzetten in uh, daadkracht. Positieve energie. Ik vind het prachtig. Ja, dus je hebt maar, twee van die dingen. Wat betaal je nou voor zo'n douchegordijn-stanggevalding? Nou, dat is. Uh, ik, ik geloof dat ik per twee heb ik toen betaald <laughs> iets van 6,95. Ja, zie je? En dan voor, voor een kleine 7 euro. Ben je van de irritatie ja. af? Nou, het is niet altijd een irritatie. Maar omdat dit een programma is met vragen en antwoorden, ja. dat ik toch zie van. Waarom gebeurt het dat het douchegordijn altijd naar binnen trekt? Ja, ik vind het een goede vraag. Ja. Ik uh, zou het echt niet weten. Maar ja, dat, ik ook, ik dat is maar goed niet. ook, want als ik antwoorden gegeven, dat is niet de bedoeling. Douchegodijn nee. altijd ja. naar je toe. Naar je toe, ja. En toe, ja. En altijd naar je toe, ja. Waarom? Waarom? Nou, dat, uh, dat moet lukken. 0800 1121. Rij je in de vrachtwagen of in de auto? In de vrachtwagen. Kijk, dan kan ik meteen deze uitzending even beginnen met raad wat hij rijdt. Nou, laten we dat maar niet doen, Astrid, want dat hebben we al een keer gedaan. Ja, maar, de, maar de, rij je weer met hetzelfde dan? Ik rij altijd met hetzelfde. Ja, en dat ben ik gewoon weer vergeten. Oh, ben je dat vergeten? Nou, Tenzij het, het wc-rollen was, want die heb ik onthouden. Dat, nee, nee, nee, nee. Ga je gang. <laughs> dat ik nu nog een keer uit ga vervuilen met het niet raden van wat jij ja. in je laadbak hebt. Ja. Okay, maar was het iets want, met grondstoffen? Nee, je raadt het nooit. Jawel, als ik het al een nee. keer eerder. Je hebt het al een keer voorgezegd, dus dan ga ik het nu raden. Ja, ja. ja nou dan ga je het nu raden. Succes. Het zijn, het zijn onderdelen voor machines. Nee. Shit. <laughs> nee, dan ga ik het inderdaad niet raden. Wat, nee, dat ga je niet raden. Wat, wat was het ook weer, Jan, dan? Kadaver. Oh ja, maar dat had ik wel geraden als ik door was gaan nou, raden. Nee. Jawel, ja, ja. want dat zit in mijn achterhoofd ja. toch nog wel een keer dat je het me verteld hebt, inderdaad. Oh, dat ik is nog niet zo nog lang een keer geleden. Ik ga terugbellen en dan gaan we het nog een keer spelen. Ik ga nu, zeg ik, nu doe ik alvast een alarmbelletje in mijn uh, hersenhelft, ja, waar ja, dat uh, ja. hoort: um, uh, uh, bij Jan, vrachtwagenchauffeur Kadavers. volgende ja. keer ga ik het feilloos uh, ja, ja, met twee ja. vragen raden. Maar nu ga ik ja. eerst uh, jouw kwestie douchegordijn oplossen. Nou, ik, ik ben benieuwd. Oké, okay, goede reis hè Jan. Ik wens je fijne uitzending. <laughs> Dank je, hoi. Doeg. Doeg. 0800-1121. En vragen zijn van harte welkom hoor. Dus dit is het moment om te bellen. 0800-1121. Zita. Oh, uh, Jeroen. Hi. Hallo Jeroen. Hi Aspreet. Wat kan ik voor je betekenen? Ja, ik heb een uh, vraag. Ja, nou, daar zijn we. Een vraag die gaat over de stadsrechten van Apeldoorn. Oh ja. Nou, is het zo? Apeldoorn wordt het grootste dorp van Nederland genoemd. Ja. En heeft dus ook nooit stadsrechten gehad. Nee. Maar nou hoorde ik laatst dus nog dat Den Haag ook nooit stadsrechten heeft gehad. En, en, en dan, dan, dan is, dan is Den, grootste... Den, Haag, Den Haag natuurlijk groter dan Apeldoorn. Ja, een stukje. En het scheelt niks. Maar, maar best dus veel. een probleempje. Ja. Is één probleempje als het... Nou. De stadsrechten hebben een bepaalde geldigheid gehad. Ze zijn tegenwoordig niet meer geldig. Oh. Maar ze zijn tot ongeveer voor de napoleontische tijd geldig geweest. Daarna zijn ze afgeschaft. Eerlijk waar? Nu kun je... Ja, dat is echt waar. Ik vind het gewargend. Nu verwarrend. kun je een stad een stad noemen als die 20.000 inwoners heeft. Nee, dat is niet waar. Nee, is niet waar? Is dat waar? Ik nou, ben benieuwd. Dat is niet waar? Nee, Weet ik niet. Is, het, is de ja, stad een stad een stad vanaf 20.000 inwoners? Ja, de stadsrechten oh. zijn vervallen. Oh. Al voor de napoleontische tijd. En oh. nou is het grote probleem, Den Haag, is na, zeg maar, tijdens de Napoleontische tijd, ja. toen koning Lodewijk Napoleon er was, ja. hebben ze stadsrechten gekregen ja. van koning Lodewijk Napoleon. Ja. Maar die waren toen al niet meer geldig. Nee. Dus wat is nou het grootste dorp van Nederland? Den Haag of Apeldoorn? Maar Den, Den, Den, Den Haag is toch gewoon een stad? Nou, de stadsrechten die ze die hebben gekregen, waren die al niet meer geldig. Ja, maar hoe zit dat dan met die geldigheid? Nou, ik weet niet precies wanneer en door wie het is afgeschaft, maar voor de tijd van Napoleon zijn de stadsrechten afgeschaft. Het maakt niet meer uit. Hmm. En daarna had op dat tijdstip geen stadsrechten. Maar, oké. Okay. Die zijn postuum toegekend. Dus <laughs> eigenlijk enorm uh, gefalsificeerd. Ik ja, ik dus weet niet of dat een woord hoe is. Hoe zit dat nou? Wie, welke historicus of, of liefhebber, amateurhistoricus weet hier meer over? Maar Jeroen. Als ja, het nu dan gewoon is uh, 20.000 plus, dan is Den Haag toch gewoon een stad? Ja, maar ik wil toch kijken, die <laughs> toegekende stadsrechten, hebben die nou ooit geldigheid gehad of niet? En, dat wil ik graag weten. En, en, en Apeldoorn, hoeveel inwoners heeft Apeldoorn? 160.000. Dus dat is, ook, uh, dat is eigenlijk uh, acht, steden, hè? acht keer een stad, ja, dank ja. je. Ja, dus, uh, maar ze zeggen dan het grootste dorp, want van oudsher het nooit stadsrechten heeft gehad. En dan nou komt ja. Den Haag in één keer op de proppen. En dan wil ik graag weten of maar iemand we... daar meer van weet. Woont jouw huis ook in Apeldoorn? Sorry? Of jij in Apeldoorn woont? Ja, ja ik woon in Apeldoorn, ja. Dus, en jij wil in Apeldoorn is een Apeldoornse chauvinist. Jij, precies, jij wil graag in het grootste dorp van Nederland wonen. Ik wil in het grootste dorp van Nederland wonen. Ze en moeten ik ga niet daar niet uit naar Den Haag, dat kan ik je nou al vertellen. Nee, precies, ze moeten daar niet denken dat... Of zo? Nee, ze moeten vooral niet veel gaan denken. Nee, maakt <laughs> mij niet uit. Ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig. Want het, uh, ik heb er ook met één vriend van mij altijd discussies over. En wat, uh, wat zegt hij dan? Hij nou, loopt mij altijd te dissen, want dat vindt hij leuk. Ja. Want ik kom er sprongig uit Uggelen. Dat is een dorpje vlakbij Apeldoorn. Maar Hoeveel hij inwoners? Dat ook dorp is. Hoeveel inwoners? 7.000. Nou, dat is een dorp, toch? Of is dat dan nog een... Ja, maar het is nooit een dorp geweest. Het is want een gat. Hij heeft geen eigen kerk gehad. Het is een buurtschap. Oh, wacht even. Het heeft geen eigen kerk gehad en dan mag je niet eens een dorp zijn. Nee. Ik dacht dat een stad... Vroeger, vroeger waren er toch bepaalde... Ja, echt. Ik heb zo slecht geschiedenis gehad op school. Dat is ja, echt... Ja, ik zeg van... Het hele ook niet bij geschiedenis. Maar de oude bestuursindeling van, zeg maar, is vanaf de 16e eeuw al geldig. Dan heb je het over de kerstpols. En een kerstpol was een gebied met een dorp. Die heeft een kerk. En dan is er zijn wat buurtschappen omheen. Oké, okay, dat is een dorp. Maar een stad was toch als je stadsmuren had en een uh, verdedigingssysteem en... Ja, er waren bepaalde criteria voor inderdaad. En als je die criteria daaraan voldeed, dan had je stadsrechten. Oké. Okay. En uh, jij zegt dus dat Den Haag op een gegeven moment die stadsrechten heeft gekregen, maar dat het eigenlijk te laat was. Ja, dat was wel na de, de, de, zeg maar de, de... Hoe moet ik zeggen? Als je stadsrechten had, mocht je bepaalde dingen doen. Eigen munt slaan en dat soort dingen. Oh. Maar dat was gewoon voorbij toen, ah, toen Den Haag de stadsrechten kreeg. Oh, oké. Okay. Dus het was voor de sier. Dus vraag ik mij af, weet ja. er iemand of Den Haag ooit echt werkende stadsrechten heeft gehad? Hoe is dat gebeurd in die tijd van Lodewijk Napoleon? Ja, een stukje geschieds, geschieds, geschiedenis, eigenlijk gewoon. Ja. 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Jeroen. Ik ben heel erg blij dat je dat gaat doen, Astrid. Uggelen. Ik blijf lauw. Ja, Uggelen, volgende kwestie. Maar ken je, ken je dan ook iedereen in Uggelen? Ik ken niet iedereen in Uggelen, dat zou me wat wezen. Maar als er iemand... man. Nou, dat is niet zoveel. Nou, dat vind ik best veel als die allemaal op mijn Facebook zouden zitten. <laughs> ik wou net zeggen, dat is twee Twitter-accounts. Maar, maar, ik bedoel, als ik nou tegen jou zeg... Wacht even hoor, ik ga eens even kijken. Uggelen. Maar hoe lang woon je al niet meer in Uggelen? Best wel lang. Nou, ik ben geboren in Uggelen. Hoewel oh. is net weer een grensgebied waarover ook weer twist is ontstaan. <laughs> Dat is een heel ander verhaal, misschien voor een andere keer, wel goed. Ik kan maar, nu ik al ben niet wachten. Ik daar en ik, ik woon nu zeven jaar in het hartje van Apeldoorn. Even kijken hoor, maar als je dan zegt, um, even kijken, bijvoorbeeld het, uh, het dorpshuis Ugelensbelang of de ja, Bronkerk. het is een dorpshuis, en ze hebben een dorpsraad. Het slaat nergens op. <laughs> Zie je, dan is het toch een dorp. Ja, maar kijk, een dorp heeft plaatsnaambordjes, een blauwe bord met witte letters. Oh ja. Dan rij je er binnen en dan zie je dat. Maar nou, hoe, komt het? Dat. hoe komt het dat jij daar die interesse hebt? in, in uh... Uh, Ja, dat is een pure obsessie, Astrid. Oh ja, nee, dan snap nee, ik nee, het. Nee, Ik hou gewoon van, ik hou van de geschiedenis van stedenbouwkunde, dat soort dingetjes. Meidie van dus... der Laan is, uh, is geboren. Oh nee, in Spijkernis. Ja, die woont om de hoek bij de oude 2000. Ja, dat zie je wel. <laughs> ja, Robin, Linschoten. De Robin Linschoten komt echt uit Uggelen. Ja, die heeft nog op Springelo gezeten, zelfs school waar ik op heb gezeten. <laughs> Zie je, dat ja. bedoel ik. Ja, dat mis ik wel hoor, dat ik, omdat ik niet uit Kampen kom oorspronkelijk, dat ik dat helemaal niet heb. Dat ik, uh... Kampen? Ja, ik woon in Kampen. er een paar mensen vandaan ofzo. Jawel, jawel, een paar. Maar, maar, maar jij toch? Ja, en Barbara Karel. Laten we vooral Barbara Karel, en, en uh, Jaap Stam. Oh, Jaap Stam, ja. Jaap Stam. Ah, die ken ik ook wel. En, uh, goh, hoe heet die man dan ook weer? Uh, nou ja, doet er ook niet toe. Um, waar, waar het om gaat is dat ik, nou. dat ik, ja, ik mis dat, dat stukje dat je bijna neurotisch alles weet over je woonplaats. En dat he, komt volgens mij inderdaad... Ja, dat is inderdaad... betrokkenheid zeg maar. Ja, en als je er gebo geboren en getogen bent, dat is toch anders. Ja. Ik, ik, weet, ik kom dus oorspronkelijk uit Wormerveer. Ik weet nog precies waar Walter Cruz woonde in Wormerveer. Ja, in die de Volnte was nog in Uggelen afgelopen zomer. Niet waar! Ja, nee, wel waar. <laughs> Op een dorpsfeest. Op een zomerfeest, ja. <laughs> dat kan niet. Je kunt geen dorpsfeest hebben in Uggelen. Okay. Ja, dat, dat vind ik ook wel raar, want het is geen dorp. Maar nee. nog even over die plaatsnaambordjes, Astrid. Je hebt ja. dan, dan kom je Uggelen binnenrijden. Dan heb je zo'n blauw bordje met witte letters Apeldoorn. Ja. En daaronder een wit bordje met blauwe letters Uggelen. Nou, daar ben je toch geen dorp? Dat zegt dan genoeg. Ja, vind ik ook. Nee, maar dat is maar toch... ik krijgt nog ruzie als ik morgen weer naar Uggelen moet voor mijn werk. Ja, terecht. Maar wat, wat maar ben je dan? Als je, als je geen, geen dorp bent, wat ben je dan? Een wijk. Het is heel erg een wijk van Apeldoorn. Nee, ben is ik. Uggelen een wijk? Uggelen is een wijk. Een buurt. Misschien nog maar. Een buurt? Nee. Ja. Jawel, ik ga nog een keer kijken. allemaal van die chauvinisten die zeggen dat Ughlen een dorp is, maar dat klopt niet, hoor, historisch gezien. Nee, Uchelen is een dorp in de gemeente Apeldoorn. Ja, dat staat op Wikipedia. Maar ja. Wikipedia is ook de waarheid niet, hoor. Nou, vaak wel, hoor. Nou, op Wikipedia staat ook dat, uh, dat Barack Obama geen Amerikaans paspoort uh, heeft van oorsprong of niet zou mogen hebben. Ja, Klopt maar dat, dat komt omdat jij weer op uh, Wikipedia... Ik heb ook wel eens van mijn radiocollega Sander de Heer ingevuld dat hij drie, drie golden retrievers had. Ja. <laughs> en, uh, en toen heb ik straf gekregen mochten we met het hele gebouw niet meer op Wikipedia. No? Ja. Nou, daar kun je nagaan. Maar ze hebben jou gewoon nog niet ontdekt. Ja, Goed. Ja, ik heb er weinig op te zeggen. Precies. Sta maar het gaat over de stadsrechten van Apeldoorn of Ja, uh, dat is de kernvraag. En, en Den, Den Haag. Ja. Het is Apeldoorn ja. versus Den Haag. Ik, ik ga mijn uiterste best voor je doen, Jeroen. Ik uh, ben je nu al dankbaar. Kijk, dat wordt een goede ik nacht. Ik ga zo naar huis toe en dan ga ik luisteren. Oké. Okay. Dag, Jeroen. Dankjewel, Astrid. Deze is voor Uchelen, Het dorp.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 Daar zijn jullie voor, hè? Ja, precies. Ik moest een matras kopen vanmiddag. <laughs> ja. Ja. Heel groot natuurlijk, want oh. uh, we zijn wat ouder. En toen zegt mijn man, die zegt, nou, dat krijgen we nooit in de auto. <laughs> Je weet wat ik wil zeggen. Het zat als een klein rolletje opgerold. En die matras die moest ik zeker, nou, ik denk 24 uur moeten we het uitzetten, uh, zodat het op, uh, dat het lucht krijgt. Ja, ja, dat het weer een beetje uitzet. Ja. ja. Maar dat vond ik zo vreemd, want ik dacht, nou, ik wil vanavond lekker op mijn nieuwe matras liggen, dat ik eigenlijk al vergeten. Dus we moeten 24 uur moeten we dat ding ja. laten staan. Ja, het moet. Ja. Het moet even ademen. Ja, inderdaad, het moet ademen. Ja. Maar wat is nou je vraag? Nou, mijn vraag is. Uh, uh, mijn man die zegt vanavond: Nou, die kan wel op je bed hoor. Ik zeg: Nou, laten we ons dan maar aan de regels houden. Ja. Moet dat nou echt? Moet dat nou echt 24 uur uh, uh, in lucht komen? Weet je wel, wat wij meegenomen hebben van die enorme matrassen die je krijgt? En ik heb ook nog een tweede vraag. Maar ja, wacht ooit. even, de vraag is... Ze hebben gezegd, hij moet 24, uh, 24 uur inademen, zeg maar. En jouw vraag is, moet dat echt 24 uur? Ja. Oké. Okay. En heb ik nog een tweede vraag. Daar ja. had ik vorige week ook al over gebeld. Maar ik kwam oh. er niet door. Nee, drukken, Ja. Ja. Ik heb... Uh, een ringetje en een oorbelletje en een uh, armbandje En je, je weet het allemaal wel. Dat oud goud wat nu zo uh, van waarde heeft, hè, zo van. Ja. Dat heb ik allemaal ingeleverd. Oh. Tenminste, waar ik helemaal niks aan had. En. Uh, Normaal gesproken dan, uh, dan geven ze je contant geld, maar bij mij was het gewoon staat op de girorekening. rekening oh. Nou is mijn vraag, moet je daar dan belasting op betalen? Oh. Ja, dat is een goede vraag. Ja, want dat had ik vorige week ook al gesteld hoor. Hmm. Maar ik zit daar natuurlijk wel mee. Ik denk dat het is iets persoonlijks van je is. Er gaat een ander niks aan, maar je brengt het weg en uh, je krijgt er wat geld voor en het wordt op je rekening gestort. En dan denk ik, ja, moet daar dan belasting op betaald worden? Voor hoeveel geld uh, heb je goud lopen verhandelen, Ria? Uh, dat was 1800 euro. Zo? Nou, dat was voor mij, in mijn ogen was het weinig. Oh, oh. ja, ik weet niet hoeveel het was natuurlijk. Nee, ja, armbandjes, uh, ringetjes, uh, van vroeger allemaal. En waarom deed je dat allemaal weg? Om een nieuw matras te kunnen kopen? Ja, zoiets. <laughs> en dat soort dingen. Ja, de prioriteiten. Heb, in, in, echt hoor, uh, als ik meen het serieus. Ja. Ik heb dat verkocht omdat ik dacht van nou, ik, uh, ik koop er iets voor wat belangrijk voor mij is. Ja, iets wat je wel iedere dag nacht gebruikt. Ja. Yeah. Dat soort dingen. Nou, dat vind ik slim. Maar heb en... je wel dan een beetje vergelijkend wareonderzoek gedaan? Of ben je naar de eerste, de beste Loesje handelaar gegaan? Heb je gezegd, geef me wat je ervoor geeft? Oh, nee, zeker niet. Oh, oké. Okay. Nee, zeker niet. Ik ben naar een, uh, een, een juwelier gegaan, hier in de buurt. En uh, die staat goed bekend. Ja. Maar alleen, ja, als je naar Loesje... Uh, of, of mensen die... Uh, je minder geven krijgen, contant uh, betaald, maar dit was het waar. Dus het werd op mijn rekening gestort. Ja. Op onze rekening, oh. en mijn en ik. Oh. Het waren bij... jouw armbandjes. <laughs> nee. Oh. Ja, mijn armbandjes, met dingetjes en alles. Ja. Maar dat maakt allemaal helemaal niks uit. Het gaat erom dat ik denk bij mezelf van. Ja, dat zijn mijn persoonlijke dingen en, ja. en die uh, breng ik uh, naar iemand toe die er veel voor geeft. Uh, dat ik er iets voor kan doen. Geloof je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp het wel, maar volgens mij moet je het gewoon uh, uh, noteren in je belastingopgave. Dat zou wel jammer zijn, want ik heb ja. geen inkomsten. Nee, ik weet niet of iemand erachter komt als je dat niet doet. Ik zeg 0800 1121 voor een klein stukje belastingontwijking in midden in de nacht. Maar uh, Ria, ja? jij zegt dat jullie een grote matras hebben gekocht... omdat jullie al wat ouder zijn. Ja. Wat gebeurt er dan? Zet je dan ook uit? Ja, het ding moest ik knippen. Helemaal, uh, weet je wel, stuk knippen. Moest je wel heel voorzichtig doen en... Uh, het ding bijna. Nou, niet ontploffen, dat is overdreven. Maar je moet hem wel 24 uur eh, op schandelen. Oh, je bedoelt het plasticje eraf? Nee, maar ik vroeg me meer af: waarom heb je een groter matras nodig als je ouder wordt? Ja, nou, zal ik zeggen tegen jou dat het een eenpersoonsmatras is. Dat is kleiner. Ja. Dat is uh, gewoon voor, uh, ja, voor, voor mij of voor mijn man. Dat je een beetje de ruimte hebt? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat vroeg ik me af. Ik denk als je dan ouder werd, heb je een grote matras. Maar het is gewoon dat je af en toe eventjes uh, lekker in je eentje uitgebreid kan liggen. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Voor logeers en uh, voor mezelf. Of voor mijn man of voor iedereen. Oh, dus een uit. beetje een allemans matras. Ja. Oké. Okay. En de vraag is dus nu of die. Want wanneer heb je hem dan opgehaald? Vanmiddag. Of uitgepakt? Hoe laat heb je hem uitgepakt? En vanmiddag. Rond een uur of vier. Nee, drie uur. Drie uur. Dus... <laughs> ik, ik, denk ik, uh, ik denk dat ik morgen dat ding uh, in mijn bed kan leggen. Ja, kwart over drie, hè? Niet eerder. Nee, zeker niet. <laughs> nou, we gaan eens dus even kijken ja, of je is het niet. Uh... 24 uur dan hè? Ja, precies. We gaan eens kijken of je morgen al eerder dat ding in je bed mag leggen. Je heeft vast wel iemand verstand mijn van mijn matrassen? Dat gaat al doen nou meteen op je bed. Ja, nee, dat nee, vind ik niet verstandig, ik klinken. Doe het, uh, via de orders. Nee, dat vind ik ook. Want dan ga je erop liggen. 25, en dan, dan zit hij uit. 25, en voordat je het weet, zit je vast in je matras. Dat moet natuurlijk niet. Ja, de 25 jaar garantie. Ah. <laughs> Op voorwaarde dat je hem pas na 24 uur gebruikt. Ja, Anders gaat de garantie eraf, natuurlijk. Ja, dat ja. doe ik. 0800-1121, ik doe mijn best, Ria. Dag, Astrid. Dag, goeienacht. Dag. Dag. Rinse. Ja, hallo Astrid, met Rins uit Bergen. Dag, Rins uit Bergen. Ja, trouwens, even, je, je, je, je draaide net nachtzuster, hè? Ja. Vond ik leuk. je dat heet, heet, dat heet iets van uh, zuster Ursula, dan blijf een beetje in dezelfde lijn. Hé, hey, zuster Ursula. Ja, dat is uh, Rob de Nijs, hè? Klopt. Ach, ja. die, heb die hebben mijn broers vroeger toch zoveel gedraaid. Hé, hey, ja, zuster ik, uh, Ursula, hey, de naar Amerika. Ik weet ik had er dan wel eens een singeltje van. Ik weet, ik weet niet meer wat op kant B stond of zo, volgens mij. Uh... Was dat niet een B-kant, herinner ik me heel vaag. Was zuster ja, stond op niet... op dat stond op de A-kant. Dat stond op de A-kant, ongetwijfeld, ritme van de regen of het werd zomer? Dat zijn de enige twee op de Nijshits, nice of, of mallenbabben, maar dat was later. Volgens mij ritme van de regen. <laughs> We verzinnen het bij elkaar waar je bij staat, ja. Maar Rins uit Berchem, daar bel je vast niet over. Nee, klopt. Ik had, ten eerste had ik die man van het douchegordijn. Ja? Ja, nou ja, die man had het een ingewikkelde constructie met, uh, met alle hè nou, ik heb het, ja, we hebben zelf een, een, zo'n zo zo rails ding met, met, met kogelwagens, dus die schuiven en weer, niet zo'n gordijn, maar ik weet nog wel dat in die al die centerparkshuizen. Oh, dat heette toen Spot Center toen. Ja? Ja, en uh, dat weet ik nog wel, dat had je ook vroeger zo'n gordijn, maar die, dan maakte wel dat die onderkant van het gordijn een beetje nat, en de taak ook, en dan plakte hij hem zo onder tegen de rand, om, in, precies in de bocht, en dan bleef hij mooi hangen. Oh, slim! Ja, hoe dat uh, precies, hoe dat, uh, precies uh, heet uh, en werkt dat uh, weet ik niet, maar nee. dat werkt altijd. Ja, het heeft waarschijnlijk uh, toch met warmte, kou en natheid te maken. Maar hoe het werkt, ik weet het ook niet. Ja, en dan had ik ook nog een vraag. Ja. Want uh, ja, nou het stormt heel erg. En uh, nou ja, gisteren werd er na een berg mokkel even in het journaal genoemd. Ik vond het oh. wel heel apart. Ik denk zo raar gaat het hier nog niet. Ja. <laughs> met die harde wind en zo. En, ja. Uh, maar ja, ik weet wel hoe regen ontstaat in de lucht met condensering en zo. van. Ja. Uh, van, uh, van uh, op een gegeven moment dan. Uh, het is heel in de wolken. En dan gaat het op een gegeven moment te veel. dan gaat het condenseren. En dan komt het beneden. Maar ik weet eigenlijk niet hoe die harde wind en over het allemaal ontstaat. En waarom het dan hier veel, heel, ha veel, heel hard waait. En, en op andere plekken in Nederland dan weer minder hard. En hoe het eigenlijk ook zo ontstaat eigenlijk, die wind. Hoe harde wind ontstaat. Dat heeft toch met de lage en hoge drukgebieden te maken? Met warme en koude lucht? Ja, maar sowieso. Hoe, die lucht, hoe, dat, hoe dat ontstaat, dat je hier... Hoe lucht Kracht, ontstaat? Dat, nou, dat Fotosynthese, ja. Ja, nee. daar ben ik wel te nieuwsgierig naar. Nou, hoe ontstaat harde wind? Daar ja. kunnen mensen vast hele flauwe opmerkingen over doorbellen, maar we bedoelen natuurlijk de weersomstandigheid. Hoe ja. ontstaat harde wind? Ja, ja dat, dat, je, dat je bijvoorbeeld windstoten van 80 kilometer per uur hebt of zo... Ja, ik vind het heel vreemd. Er zit toch niet iemand boven met een grote feun en die wolken botsen of zo. Ik, ik ja, wel, heel, die noemen we vrouw Holle. Ja. <laughs> nee, nou, Renzen, ik, ik, uh, er is vast wel iemand die dat even uit wil leggen, want ik heb het ooit gehad op school, maar ik kan het echt niet reproduceren. Hoe is het verder met Bergham dan? Uh, nou ja, ik ben, vanmiddag ben ik eventjes, want ik, ik schrok gisteren, want het was gisteren... Uh, we zaten met z'n allen voor, uh, voor het journaal en, en toen hoorde ik een keer een moeder, hé, Bergen was ook in het nieuws. Ik zei nee, dat kan niet. Maar ja, dat journaal wordt elke keer dat ik hem al tien keer herhaal Dus ik zat daarna weer bij bovenverdieping en uh, had hij ook wat journaal weer voor. En dan denk ik zei ook, hé, hey, die man heeft wel over Bergen. Dingen, hè? Vreemd en in één Groningen en gaat allemaal, hebben ze allemaal noodroepen en het hele leger uh, rukt eruit. En... En, en, en dat noemden ze niet, maar ze noemden wel even de Zierbergen. Ik denk, ik ga even naar de jachthaven toe. Ik ben vanmiddag even heen gefietst. En? En uh, ik heb er even gekeken. Ja, het stond normaal. Heb je altijd zo'n houten rand? Dan kun je, hè, kun je naar beneden zien. Ja. Maar nu was het wel gelijkvloers met, het, met, het, met, het, met de rand. Dus het was het dezelfde gelijkvloers. Nou, ik. Uh, ja. ik wandelde ja, dan aan de, de IJssel. Ik woon, oh, aan aan de, ik woon aan de IJssel, maar ik wist niet wat ik zag. Want ik reed dan uh, uh, nu net natuurlijk uh, weg, langs de IJssel. En dus ja. je, ziet, je ziet inderdaad een stuk van de schepen dat je normaal nooit ziet. Nee, want ze liggen en, en, zo en hoog. die, die, die kaders en zo, die, zijn, die zie je normaal heel strak liggen. Ja. ja. Nou, ik vind het wel spannend allemaal. Normaal, normaal, normaal bij die bootjes in de jachthaven dan heb je normaal zo'n... Uh, nou, er staan van die bankjes, er zitten wat van die oude mensen onder. Met wat eten of zo, weet ik veel wat. <laughs> nou ja, en zo'n vullopbak. Maar die stond ook allemaal onder water. Ja, het is, nou, het is wel. ja, Er gebeurt wel weer wat. Nou, ik ben benieuwd hoe het allemaal uit gaat uh, pakken. Uh, in ieder geval deze nacht nog. Rins ja, uit Bergen. Wel, ja, want ik zou vanmiddag ook nog naar het uh, stroomgemaal. Dat is het de oudste uh, gemaal van, uh, van de wereld. Hè? Dat wilde erfgoed ja. in, uh, in, uh, in Lemmen staat hier. Oh is het oudste uh, werkende stonkomaal van, uh, ja dat ook de grootste boot groot uh, van de wereld. Oh. En, en daar uh, zou je naartoe ik... maar? Ja daar wou ik naartoe, maar dan zat ik in het internet te kijken en stond er al wat bij uh, en met een vriend op MSN die zei al, oh, ja dat is wel leuk maar uh, ja, je moet ook twee uur in de rij staan. ja, oh. nou, <laughs> ik, dacht, ik dacht, dat is wel erg lang en dat met deze weer, ik denk straks dan, uh, nou, dan, stijde, dan ben je net een afvruimdrek van, van die regen. Hè? <laughs> Dus dat, dat, dat, ja. dat, dat, dat is ook, ook tien keer in de kaas. Dus ik zei: nou, dan ga ik er wel een keertje in de zomer heen, als dat een keertje wat rustiger is, hè? Ja, precies. Ja, dat, op een schooldag raad ik je ja, aan. Precies, dan dit ja. is de soort excursie van een door. Dat is uh, ja, precies. Dan staat er meteen een hele kudde kinderen. Rins uit Bergen. Uh, ik ga antwoord zoeken voor jou op hoe ontstaat harde wind. En ik, ja. ga, um, ik kan je inmiddels vertellen dat het singeltje uh, Zuster Ursula... op de andere kant stond de wereldhit van uh, Rob de Nijs, Meisje in Engeland. Oh, die ken ik weer net niet. Ik ook niet. Maar Zuster Ursula kan ik wel helemaal meezingen. Dat zal ik hier in stilte doen, maar ik draai hem wel voor je. Oh, nou dat vind ik echt te gek. Oké, okay, dag Inse. Oh, dag uh, dag uh, Aftes en dag Ursula. Jo, hoi. Hoi. Rob de Nijs.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 Met dank aan Rinse uit Bergen. Hoor ik toch een liedje uit mijn jeugd terug? Ik, uh, ik zat even weer helemaal op de uh, bruine ripfluwelen bank van mijn ouders. Dat is echt uh, dit liedje wel grijs gedraaid van het singeltje. 0800-1121. Voor vragen en antwoorden natuurlijk over douchegordijnen, stadsrechten, matrassen, goud en natuurlijk harde wind. 0800-1121. Venno. Ja, goedemorgen, Astrid. Hallo. Een gezegende drie koningen en alle goeds en oh. wijsheid voor het nieuwe jaar. Nou, het, jij ook een gezegende drie koningen? Oh, dat doet me er wel aan denken dat de kerstboom nog weg moet. Ja, die moet meestal na die datum weg, hè, de kerstversiering. Oei. Nou, ik denk niet dat iemand erover valt als ik het vandaag nog doe. Ik heb hem al na twee dagen weg moeten doen dit jaar. Oh, was het een beetje slappe kwaliteit? Nee, ik had een kunstboom gekocht. Ja. En die zijn tegenwoordig geïmpregneerd met brandweer en spullen. Mijn vrouw had daar vreselijke last van. Oh. Dus hij moest weer retour tuincentrum en gelukkig gaven ze het geld terug, want het was voor de kerst. Maar ik heb het dus één avond opgetuigd en twee avonden later oh. weer afgetuigd. Maar, het, maar je vrouw is allergisch voor geïmpregneerde kerstbomen? Ja, en voor alles. Astma en COPD oh. en dat soort dingen oh. heeft ze last van, andere allergieën dus helaas. Weet je waar je nooit meer iets over hoort? No. Je had vroeger dat spul waar ik van mijn moeder niet aan mocht komen... wat je in de kerstboom hing, als een soort sneeuw... maar het leek meer op spinnenweb. Engelenhaai? Ja, ja wat was dat ook? Alweer? Sommige dingen kwamen uit de spuitbus, die sneeuw. Nee. En Engelenhaai. Wat bedoelt volgens... Engelenhaai? Ja, volgens mij was dat gemaakt van... ik wil nu zeggen glaswol. Ja, geloof het wel. Oh, maar dan mocht ik nou... dan, dan, dan hing ze dan in de kerstboom en dan oh, gefascineerd... want het zag eruit als suikerspin... En, dan en dan, ooit Maar je mocht er niet aankomen. <laughs> maar dat is, dat is dus gelukkig in de loop der tijd gewoon van het toneel verdwenen. En tegenwoordig inderdaad doen we met spuitbussen en andere troep um, in de kerstbomen. Ja. Ja. Ja. De kaarsjes zitten ook niet meer in de kerstboom. Maar heb je. Nee, kaarsjes in de kerstboom zeggen ga toch weg. Dat was pas gevaarlijk. Ja. Daar gebeurde een hoop ongelukken mee. Maar, Venno, um, heb je toen wel een andere kerstboom opgepakt? Nee, nee, nee, dat durfden we niet meer aan. Uh, vorig jaar hadden we nog een keer of twee jaar geleden een echte gehad. Uh, en dat ging eigenlijk best wel goed. Je zou denken van, dat je van normale bomen meer allergie had. Maar ja, uh, we wouden een nieuwe kunstboom. En hé, uh, hey, niks uh, vervelend. Uh, allemaal allergieën. Wow. Roesten en proesten en lage stem, dat was niks. He, maar maar we weet moesten... je wat, dan heb je niet alleen een stukje gezelligheid gemist... Maar ja. ook dat heerlijke gevoel als de kerstboom weg is, dat je denkt van oh ja, de kamer was nog een vierkante meter groter. <laughs> ook dat, je moet altijd plek zoeken. Maar Heerlijk. dat was gelijk na twee dagen alweer zo. Ja, oh ja, je ja. had na twee dagen wel altijd een grote kamer met kerst. He, gelukkig. Maar ik heb nog een heleboel uh, lampjes en kerstballen aan verschillende dingen in het huis opgehangen. En inderdaad wat uh, slingers die normaal in de kerstboom gingen, die hingen toen bovenop de kasten en zo. En oh. de tabakspotten uit Maryland, tabak, uh, ja dat was echt uh, wel leuk om te zien hoor. Een hoop gezelligheid even, even zo ja. goed, ja. Maar waar belde je eigenlijk over, Venno? Ja, over de douchegrondijn. Oh, mooi. En harde de wind. Ook nog. Want, ja, want volgens is... mij heeft het met elkaar te maken, of niet? Juist, met oh. opstijgende luchtstromen. Nou, ik probeer het even in Jip en Janneke taal aan me uit te leggen. Ik zal het proberen, Jot. Het is even moeilijk. Moeten we goed mijn hoofd erbij houden. Maar ja. uh, warme lucht zet uit. Daar heeft mijn collega gelijk in. Uh, die vraag graag die chauffeur ook. Ja. Um, maar uh, ja, als het uitzet, zou je zeggen, van het bolt op. Maar het, uh, warme lucht stijgt ook op, hè? Ja. Dus als het opstijgt, eh, krijg je een luchtstroming van koude lucht van onderen. Oh ja. En de warme lucht naar boven die gaat weer langs het douchegordijn, langs het plafond weg. En ja, die luchtstroom die neemt dus dat douchegordijn dan mee. Het is heel logisch. Je krijgt een soort aanzuigende werking op de koude lucht aan de andere kant van het douchegordijn. Ja. En daarmee ook op het douchegordijn zelf. Ja. En zo werkt de vliegtuigvleugel bijvoorbeeld ook. Uh, de ja. luchtstroming erboven veroorzaakt een vacuüm eronder. En daardoor wordt het vliegtuig omhoog uh, geduwd. Oh, ik begrijp Dat het opeens. Het. <laughs> ik, <laughs> ik, heb ik, ik heb al ben ik heel zo vaak. Heb ik heb al heel vaak. Ja, nee, maar het is mij al heel vaak uitgelegd door zowel stewardessen als piloten. Die dan mij weer trillend als een als een uh, esperblaadje, dat nou, ja, in ieder geval trillend op mijn stoel zat, zagen zitten... en die, die denkt van, nee joh, en dan tekeningetjes en ik begreep het nooit. Maar nu opeens, nee. dankzij het douchegordijn begrijp ik het. Ja, nou ja, goed, en het douchegordijn is op kleine schaal in je kamer... dus gewoon, gewoon recht op stijgende lucht. Ja. En op aarde heb je dus verschillende plekken waar het warmer is of kouder is... Uh, door de zonneschijn of wat dan ook. En uh, het land dat verwarmd wordt, of het water dat juist weer kouder is. Um, de, maar omdat de aarde draait, krijg je dus ook nog zo'n zeg maar, tornado-effect. En op het noordelijk halfrond heb je dan uh, links of rechtsomdraaiende luchtstromingen. En ja, hoe groter het temperatuurverschil is, hoe harder die luchtstromingen gaan. plus dat draaieffect erbij, dat veroorzaakt dan die harde wind weer. En wat ik nou nooit begrijp, ik, ik heb het volgens mij in dit programma ook al 17 keer gezegd. dat we dat niet van tevoren kunnen voorspellen. We kunnen toch gewoon aanzien komen van over twee weken gaat het heel hard waaien. Ja, Laten ja, we vast ook... alle dakpannen vastlijmen. Nou nee, ja, goed. Vroeger hadden we kapper Flink en Pelleboer. Ja. En die konden op hun gevoel de dingen heel goed voorspellen. Uh, maar er staan, zijn zoveel factoren in, in deze weermodellen uh, mogelijk. En één kleine verstoring, uh, soms uh, kan een, uh, zegt een boeddhist dan. Uh, ja. uh, de slag van een vlindervleugel. kan uh, ergens een orkaan veroorzaken. Ja. Uh, uh, elk klein dingetje heeft het effect op het hele model. En je kunt nooit alles in, uh, in betrekking uh, nemen. Mm. Dus, nou, vooruit. Uh, maar goed, ik hou hiervan. Ik vind het heerlijk, die wind. Uh, gelukkig sta ik net niet op de veerbootkade van de veerboten naar Engeland. Uh, maar heb ik gelukkig mij ergens in de stad teruggetrokken. Of het dorp aan de zee. En, uh, maar, maar ik vind het heerlijk. Ik, uh, ik geniet van dit soort dingen. Je hebt toch ook mensen die graag gaan wandelen in de harde wind op het strand. Ja, ja. Dus, uh, ja, nee, ik ik vind vind... Het, maar ik vind het altijd, ik vind alle extreme mooi. Ik heb de, de, van de week weer uh, twee prachtige uh, volledige regenbogen mogen aanschouwen. Ja, dat ik... vind ik echt fantastisch. Alleen ik vind met die harde wind, dan, ik vind het gewoon naar als er mensen door gedupeerd worden. Het zij doordat hun schuurtje omwaait, het zij doordat het halve dak naar beneden komt... of het zij dat ze een half dak op hun hoofd krijgen. Dus dat, dat vind ik altijd echt. zo naar aan het weer. Maar verder... Ja, ik, ik rij ook regelmatig langs de Maaslandkering. Maar hij was vandaag ook net niet gesloten. Maar dan neem je beschermingsmaatregelen. Ja, ja, ja. Dus... ja een beetje nadenken. Nou, bedankt, Venno, voor alle uitleg. Uh, ja, ik uh, hoop dat dat genoeg was. Maar misschien heeft Dan nog een mooi verhaal over die... Ja, story. er zal altijd nog wel weer iemand bellen. Maar het douchegodijn, het is me nog nooit zo duidelijk uitgelegd. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Goeienacht. Hoi. Ja. Wilco. Ja, Alfred. Oh, hallo. Goeienacht. Goeienacht. Nou, ik had meer het idee van statische energie met die douchegordijn. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, want ik begrijp nu net de douchegordijn. Ja, ja, ja. Dan moet je het niet weer helemaal anders maken. Nee, dat snap ik. <laughs> Wat? Statische, <laughs> statische energie. Ja. Want? Want, euh, nou, laten we zo zeggen, er komt de <laughs> leiding in Ja, wij voelen het ook niet dat het statisch is. Oh. Alleen op het moment als het onderaan komt, en dat zei die eerste dus, dus die aangaf met het water. Dat, hè, als je het tegenkant dan haalt, dan, dan, dan blijft dat weg. Maar het heeft gewoon te maken met statische energie. Uh, het is een beetje lastig om zo goed uit te leggen. Ja, ik snap er nu niks meer van, hè? Nee, dat heb Even, ik al in de gaten. Probeer het nog een keer, Wilkou, in Jippie-Janneke taal. Jippie nou, er is namelijk... statische energie, maar dat merken we niet en toch is het er. Ja, maar jouw uh, neem een voorbeeldje, een ballon als ja. je dat over je hoofd heen haalt, ja. wordt het statisch. Ja. En dat gebeurt En dan plakt hij aan het plafond. En dat water stroomt langs je heen. Oh, en, en dan dat gaan... douchegordijn. Ja. Dat heeft weer een negatieve of een positieve uitwerking. Maar het is waarschijnlijk gewoon een combinatie van die twee dingen. Hè? Ik denk het wel, ja. En daarmee is iedereen dan tevreden. En, en ik begrijp het, en iedereen is tevreden. Dankjewel, Wilco. Is graag gedaan. Uh, tot de volgende keer. Ja, we horen wel weer. Mioe, okay, doeg. Doei. 0800 1121. Dat is het nummer hier van de wachtkamer. Het douchegordijn lijkt me wel beantwoord... maar mocht je nog iets toe willen voegen dan mag dat natuurlijk altijd. Uh, Jeroen die wil nog heel graag weten hoe het zit... met de stadsrechten van Apeldoorn en Den Haag. Want volgens hem heeft uh, Den Haag niet rechtsgeldige stadsrechten... maar hij is hem altijd verteld dat Apeldoorn het grootste dorp was van Nederland. Hoe zit dat dan? 0800-1121, als je dat weet. Ria wil heel graag weten of ze haar gloedje nieuwe matras echt 24 uur lang moet laten ademen. Ze heeft het vandaag gekocht. En er staat nu dat hij zeg maar, 24 uur lang een moet, moet, beetje moet uitzetten. Want hij zat in plastic gerold. Ja, het lijkt mij heel logisch dat dat ook echt 24 uur moet. Maar. Ze vraagt zich af, het is inmiddels 12 uur geleden dat ze hem uitgepakt heeft... of ze er niet gewoon stiekem op kan gaan liggen. 0800-1121. Ook een vraag van Ria, die heeft een aantal ringetjes en armbanden... en andere juwelen van goud weggebracht. Heeft daar 1800 euro voor gekregen. Dat ging via de Giro. En ze vraagt zich af of ze daar nu belasting over moet betalen. 0800-1121, als je daar ook een antwoord op kunt geven. Hans, goeienacht. Ja, nacht. Hallo. Ik wil een antwoord, antwoord geven op de verplaatsing van uh, luchtlagen. Ja. Dat, uh, wij noemen het de wind. Nog eventjes over de harde wind, ja. Ja, het is gewoon uh, begrijpelijk. De aarde draait met een enorme snelheid rond. Een 24 uur draait die 40.000 kilometer rond. En dan krijg, je, dan krijg je straalstromen. Die zitten ongeveer 10 kilometer hoog. En dan maken de vliegtuigen er eens gebruik van om uh, met die straalstromen mee te gaan. Dat geldt via kerosine. Ja. En uh, door de verplaatsing, de lucht, door de straalstroming, krijg je natuurlijk uh, hoogdruk en lage druk en dan krijg je dat dat uh, verplaatst wordt over de wereld en dat kan hard gaan dat kan minder hard gaan. Maar de straalstromen zorgen in ieder geval de beïnvloeding van het weer. Die zitten vaak boven de evenaar. Ja, en dat is een beetje het uitleggen van wat betreft uh, de wind. Hou jij ook zo van die harde wind Hans? Nee, ik hou uh, van wind in de rug, als ik uh, met de caravan door Europa ga, dan vind ik het prettig om wind in de rug te hebben, dat scheelt uh, een heleboel energie. Het scheelt nee. benzine, hè? Ja, nou, nee, ik kan met diesel, dus... Uh, oh ja, dat scheelt diesel. Nee. Mag, ik ook, mag ik ook een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Uh, het is namelijk nou, zoals je weet, ik kan een heleboel uh, tv-programma's uit de wereld ontvangen. Ja. En ik heb een heleboel zenders die ja. ik gratis kan ontvangen. Ja. En als ik kijk bij de buren, dan, die hebben kabel. En bij ons in het gebied zit er En die moeten voor die zenders die ik graag kan ontvangen, die moeten mensen betalen in een abonnement. Ja. Dus bijvoorbeeld ARD, uh, ZDF. Een heleboel zenders kan ik gewoon gratis ontvangen. Met ja. de beste beeldkwaliteit, high division. Nou, als ik kijk naar de kabel, die ja. mensen moeten het allemaal betalen in een abonnement. Ja. Dus dat vind ik dat een beetje geswaaierder op ja. Want je gaat iets betalen... Ja, wat vrij gratis wordt aangeboden. Nou, dat vind ik een beetje een rare zaak. Maar je hoeft dan geen schotel aan te schaffen. Nee, het is wel zo. De zenders die ik gratis krijg, ja. dan ga je, dat moet je betalen in een abonnement. Dat hebben we zeker al zei van uh, UPC. Ja. Nou, nou, die wordt gratis aangeboden. Waarom moet je dat betalen in een abonnement bij een kabel? Als dat wordt gratis aangeboden, via de satelliet, of via internet. Want ik kan je jullie programma ook ontvangen via internet. Ja. En dat betaal ik er ook niet voor. Hmm. Hey, want als ik uh, www.itv.com pak, dan kan je een beetje 3000 uh, tv-kanaal uit de wereld, want dat komt aanzetten, internet tv. Maar het is nooit de vervanging van satellietontvangst. Nee. Maar het is mijn vraag, ik, het is uh, meer een vraag van mensen. Ik heb de laatste tijd enorm veel schulders geplaatst, omdat het een enorme opmars is, wat betreft uh, ook een combinatie hybride, zowel de kabel als satelliet. Maar ze gaan steeds meer kiezen voor allerlei informatiebronnen. Maar wat, ook, wat kost nou zo'n schotel? Uh, nou, dat is uh, heel variabel. Dat is uh, geemelijk, uh, wat wil je? Maar als je gewoon een uh, leuke combinatie wil zit je rond uh, 300-400 euro oh. met een receiver. Maar het TST wordt niet meer nodig, omdat de meeste TV's, de moderne, die hebben al een aansluiting voor, uh, zowel voor de digitale kabel. Ja. Met een CI-module, dus dan kun je gewoon opzij ja. een module inschrijven met een kaartje, zowel van Joepsi als van, uh, van uh, hem. Uh, maar graphic, daar moet je zeg, weer met... voor betalen? Dat moet je voor betalen, ja. voor betaalzenders. Maar daarnaast heb je enorm veel vrijheid oh. van uh, vrije zenders. Dus uh, dan heb je geen receiver meer nodig. Dus dan zet je gewoon de kabel zoals bij een situatie met staat niet. Ik zet gewoon de kabel achter in mijn toestel. Dus ga ik de CI-module van kanaal Digitaal in. Dat is betaal TV. Ja. Dus voor Nederland moet je het betalen. En dan heb je een kaart van uh, kanaal Digitaal. Daar betaal je dan een abonnement in. Ik zet ja. uh, ik, ik ongeveer op 35 euro op jaarbasis. Hm. dat betaal ik voor de Nederlandse zenders. En de rest heb ik allemaal vrij. Okay. En dat scheelt ook weer dat ik geen stroom heb. Want het toestel die gebruikt dan niet stroom. En ik heb die liefste LED LCD TV. Ja, die heeft een full HD. En dat wordt best. de Duitse zenders een volledig voer HD. De Nederlandse Zenders. Dat is een beetje opgewaande klik, Want die upschaal een beetje een lage uh, resolutie naar een hoge resolutie. En wat dat betreft gaat Nederlandse jammer genoeg die is verder achterlopig. Oh. Hans, een, we Hans. Maar goed, dat is een Hans. technisch verhaal. Ja, precies, ja. want jij kent mij langer dan vandaag... en ik ken jou langer dan vandaag. Ja, zo, ik zo, zo is het wel heb, weer goed. Ja. Nee, ja, maar je hoeft ja. je vraag niet nog een keer te herhalen. Um, ja. Dat ga ik straks ja. doen, na het nieuws. Dankjewel, Hans. Ja, gedaan. gedaan. Heel veel verder met het programma. Ja, hey. tot de volgende keer weer. En blijf je jezelf geloven. He? Oh ja, ik blijf in mezelf geloven. Oh ja, het is goed ja. dat je het zegt. Ja. Dag, Hans. Dag, hoor. Doeg. René. Dag. Hallo. Hallo Goedenavond. Hi. Ja, je spreekt met René uit Kogende Zaan. Oh jee. Dan weet je wel wie, denk ik. Ja, dan weet ik het meteen. Ja. Had jij niet de kraan open laten staan? Het koekje, <laughs> daar ging het over. Ja. De vorige keer. Ach. En waar, waar bel je nu over, René? Uh, ik bel eigenlijk over twee dingen: en over het goud, maar vooral over het matras. Oh. Um, Jij weet nou, echt van alles wat. Ja. Nou, ik weet niet of ik alles weet. Maar uh, dat matras. Als ja. ik het goed begrepen heb, zeg maar. Dat was uh, ingerold in plastic. Ja. En uh, wat er uh, is gebeurd met het matras. Mm -hmm. Dat is dat het begast is. Oh. Uh, een matras is uh, onderhevig aan, zeg maar. Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. kan vocht opnemen. Zeg maar als je dat inpakt in uh, plastic. Dan zou je dus uh, daar vocht in kunnen krijgen. Oh. En Vocht geeft ook groei van bacteriën. Ieuw. En uh, wat ze dan doen, zeg maar, is een, uh, het matras inpakken, zeg maar, in plastic, vervolgens ja. begassen. En dat gas, zeg maar, wat erin zit, dat zorgt ervoor dat er geen bacteriegroei kan plaatsvinden. En als je dus dat matras uitpakt dan uh, dient dat matras uh, 24 uur belucht te worden... om er zeker voor te zijn dat zeg maar, alle gassen waarmee die begast is... Zeg maar, dat die ook verdwenen zijn. Dat is wel even een goed advies, vind ik dat. Dat is zeker een goed advies. Maar uh, om, om even over dat uh, begassen, dat lijkt ernstiger dan het is. Maar ja. je moet het ongeveer zo zien. Uh, zeg maar in, uh, in de wereld wordt nogal wat ver verhandeld. En uh, er worden natuurlijk ook uh, groenten en fruit en allerlei soorten producten... wat uit allemaal verre landen komt, zeg maar, dat komt allemaal hierheen. Ja. En dat zit vaak in dozen, in containers. En uh, die containers die worden voordat ze verscheept worden ook begast. Ja, dus je hoeft er niet al te hysterisch over te doen. Je hoeft er zeker niet. Het is eigenlijk een hele normale procedure. En het is ook logisch natuurlijk, want stel dat je dat eigenlijk niet zou doen... Dan zou het dus kunnen zijn dat er op een gegeven moment heel veel uh, rare soorten dieren in, uh, in Nederland uh, <laughs> en gaan. Uh, en daar kun je dan, dan wel om... weer hysterisch over doen. Daar kan je wel hysterisch over doen. En René, je nog... moet even heel snel, want Christian Bonenbakker staat al te trappelen om het nieuws voor te lezen. Oké. Okay. Dus nog even snel het goud. Het goud, ja. uh, heel simpel. Um, iets, uh, een bedrijf, uh, zeg maar, die uh, verkoopt producten. en die betaalt belasting, zeg maar, over de winst die die maakt. Niet over de omzet, maar over de winst. Ja. Yeah. Stel dat jij als particulier iets verkoopt... jij hebt misschien wel eens een auto verkocht... dan ga je niet denken van... hé, hey, daar moet ik geld over betalen. Mijn theorie is het zo... dat als jij een, uh, een product uh, hebt gekocht... in dit geval uh, zeg maar uh, dat goud zeg maar... dat heb je yeah. gekocht, dat heeft een bepaalde waarde... dat heb je verkocht... en waarschijnlijk is de, de, de verkoopwaarde zeg maar... lager als de gekochte waarde. Oh, ja. Dus je zal daar nooit zeg maar... je hebt daar geen winst op gemaakt zeg maar... en je zal daar dus ook geen belasting over moeten betalen. Sterker nog... Het geld waarmee je de producten hebt gekocht, ja. daar heb je al belasting over betaald. Oh ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je voor een mooi gouden armbandje meer krijgt dan dat je er ooit voor betaald hebt. Dat zou best eens kunnen, maar goed, je bent geen handelaar, zeg maar, hè? dus het is niet structureel. Okay. Dus, maar Het zou wel in theorie zo kunnen zijn, zeg maar, dat dat je als je dat op zou geven, zeg maar, van ja, ik heb hem voor 500 euro gekocht, maar voor 1000 euro verkocht, dan zou het in principe zo kunnen zijn dat die, die winst van 500 euro belast zou kunnen worden. Maar de vrouw u je geen zorgen te maken. Daar is de Belastingdienst niet in geïnteresseerd. Prima. Wel als je de duizend verkoopt. Oh, Oké, okay. als je gaat handelen. Ria, als je gaat handelen moet je oppassen. Dankjewel, René. Oké, okay, hey, fijne dag nog weer. Tot de volgende keer. Oké, okay, tot ziens. Dag. Bye. Blijf bellen, hè. nieuwe vragen en antwoorden 0800 1121.